Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Misschien weet u het nog wel. Die Britse spion die in een sporttas terecht was gekomen. De lange tijd was de vraag uh, hoe kwam hij daarin? Had hij dat zelf gedaan of niet? Er zou nu duidelijkheid zijn. Dat horen we straks van onze correspondent. Eerst het NOS-journaal, Mark Visser. In de vier Nederlandse gemeenten waar lokale verkiezingen worden gehouden... lijkt de opkomst lager uit te vallen dan de vorige keer. In Friesland wordt gestemd in Leeuwarden, Heerenveen... en de nieuwe gemeente Friese Meren. En verder zijn er verkiezingen in Alphen aan de Rijn... dat samengaat met Rijnwoude en Boskoop. Van de landelijke politici gaan PvdA-leider Samsom... en voorman Buma van het CDA vanavond naar Friesland. SP-leider Roemer volgt de verkiezing in Alphen aan de Rijn. Mogelijk is Bram van Ooyik van GroenLinks vanavond ook in Alphen aanwezig. Kopstukken van de andere politieke partijen hebben vooralsnog geen plannen. In Den Haag hebben 60 tot 70 demonstranten luidruchtig geprotesteerd... tegen de komst van Marine Le Pen, de leider van het Franse Front National. Drie betogers werden aangehouden, onder hen de activiste Johanna, die eerder werd gearresteerd bij betogingen tegen het Koningshuis.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 uitspraken zijn die ik natuurlijk verwerp. Sterker nog, die ook mevrouw Le Pen eh, niet tot de haren heeft gemaakt waar ze afstand van heeft genomen. Op het terrein van Chemiepak in Moerdijk... zullen in 2016 weer bedrijven gebouwd kunnen worden. De grond van het vervuilde industrieterrein... wordt in twee fasen schoongemaakt. De eerste fase moet in 2016 klaar zijn. De gemeente Moerdijk heeft vorig jaar... het grootste deel van de bebouwing op het terrein al gesaneerd. De tweede fase, de sanering van het grondwater... gaat zo'n vijf tot tien jaar duren. Bedrijven die zich er in 2016 al gaan vestigen... zullen daar geen last van hebben, zegt de provincie Noord-Brabant. De rekening van de Voedselbank in Almere is vorige week door een onbekende in een paar uur tijd helemaal leeggehaald. Een dief had een pinpas uit het kantoor van de Voedselbank gestolen en kon daarmee via Ideal de rekening plunderen. De stichting Voedselloket Almere is 14.000 euro kwijt. Daardoor wordt het moeilijk om de 470 gezinnen in Almere die bij ons komen te helpen, zegt de directeur. Nou ja, daar zijn we sterk afhankelijk van uh, de ondersteuning van uh, de burgers uh, die zorgen dat wij in de lucht blijven. Want uh, ja, uh, geld kunnen we helaas niet drukken. Uh, ...konden we dat maar. Uh, maar goed, we zijn dus afhankelijk van de samenleving... ...om te zorgen dat uh, onze 470 gezinnen die op ons rekenen... Uh, ...dat ook kunnen blijven doen. De Voedselbank is nog met de gemeente Almere in gesprek over een oplossing. Het onderzoek naar de afluisterpraktijken van de Amerikaanse geheime dienst NSE... ...breidt zich uit naar bankrekeningen. De Amerikaanse veiligheidsdiensten zouden toegang hebben gehad tot de organisatie... ...die het een groot deel van het internationale betalingsverkeer regelt... Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens werkt mee aan het onderzoek. Uruguay heeft het eerste duel in de play-offs voor deelname aan het WK Voetbal... met 5-0 van Jordanië gewonnen. Volgende week donderdag kan Uruguay de klus in eigen land afmaken. En het heeft ook consequenties voor het Nederlands elftal. Oranje wordt dan geen groepshoofd op het WK... en loopt de kans in een zware groep terecht te komen. Eerst helder, het koelt snel af. Aan het einde van de nacht en morgen bewokt. En het gaat dan regenen, vooral in het westen en zuiden. Aan zee is er kans op onweer. De Limburgse heuvels krijgen s ochtends mogelijk wat natte sneeuw. Het wordt morgenmiddag 6 tot 10 graden. Edwin Gerrits heeft de verkeersinformatie. De files van de avondspits die lossen nu geleidelijk op. Vooral bij Utrecht en Rotterdam staan nog veel dagelijkse files. De spits bij Amsterdam stelt niet veel meer voor. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... staat tussen Culemborg en Afgert-Gelder-Malsen 5 kilometer. Op de A12 van Arden naar Den Haag... tussen Driebergen en Knoop het oude Rijn 9 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A15 Gorkem richting Nijmegen tussen Tiel en Ochten 7 kilometer. Daar wordt de weg schoongemaakt. Daar ligt een lading slachtafval. Twee rijstroken zijn daar dicht. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Het verkeer van Gorkem naar Nijmegen kan beter omrijden via Den Bosch. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht...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 Zes over zes is het. Philips presenteerde vandaag een nieuwe slogan: Innovation and you. Weet u de vorige nog? Sense and, sense and simplicity. En daarvoor was het. Philips Zenium 929. It does what you say. Ja, let's make things better. En of dat ook voor de nieuwe slogan geldt, dat horen we straks. Eerst Den Haag, want Marine Le Pen van het Franse Front National... bezocht vanmiddag dus PVV-leider Geert Wilders. Ze willen in het Europees Parlement een fractie vormen... met onder meer het Vlaams Belang, de FBE uit Oostenrijk... en ook de Italiaanse Lega Nord. Buiten op het plein zorgt het bezoek van de leider van Front National... wel voor behoorlijk wat onrust. En voor de Tweede Kamer is er een protest tegen het bezoek van Marine Le Pen van Front Nationaal aan PVV-leider Geert Wilders. Een lawaai concert. Ik kan u bijna niet verstaan, meneer. Nee, dat kan. Waarom bent u hier? Want er protesteert de hele kant van Marine Le Pen van Front Nationaal. Wat is er verkeerd aan haar in uw ogen? Nou, Ze is extreem recht. Zij sluiten complete volken uit. En ik vind dat niet oké. Okay. Een goede discussie voeren vind ik prima. En kritisch zijn vind ik heel belangrijk. Maar mensen uitsluiten vind ik gewoon not dan. En dat geluid moet luid en duidelijk te horen zijn. Ja, daar ga ik wel, sluiten. Ja, ik. ik heb bijna geen oren meer over. We gaan naar de plenaire uh, zaal. Wat is dit? Is zit een belangrijk bezoek voor u meneer Wilders Zeker we gaan hier links uh, naar de plenaire zaal. We bestu taara. Oui, monsieur Wilders. Why why is it important? Because he's a very important politician, maybe the future president of the Republic of France and a good friend. So thank you very much you have and thank you. Mais bon vous hein. Ici. Bonjour. Bonjour madame Le Pen. Comment allez-vous? Dames en heren, van harte welkom. En ik ben ontzettend blij dat ik vandaag de persconferentie kan geven... met uh, mevrouw Marine Le Pen... Uh, die uh, vandaag bij mij en de PVV uh, te gast is. De vorige partijleider van de partij, die ons vandaag aankondigt te gaan samenwerken... heeft in het verleden meerdere malen de holocaust gebagataliseerd. Uh, u staat bekend als een vriend van Israël. Hoe rijmt u die twee dingen met elkaar? Hoe verantwoordt u zich daartegen? Weet u... Um, ik heb te maken met... Het Front Nationaal van mevrouw Marine Le Pen, die hier naast mij staat. Um, ik ben een politicus die leeft in het heden en die vecht voor de toekomst. Laatste vraag van de NOS, Michiel Nog één vraag, uh, madame Le Pen. Op welke manier heeft u afstand genomen van de antisemitische uitspraken van uw vader? Uh, want veel critici in Nederland vinden u een wolf in schaapskleren. Ah, hola. Dank oui, je vois que croque mitaine <laughs> <laughs> uh, je ne suis pas là pour faire uh, de persconferentie is nu afgelopen. Last were finished. Thank you for coming. Het is nog niet duidelijk welke partijen allemaal uh, zitting gaan nemen... in die fractie van de PVV en Front Nationaal. U hoort een verslag van Michiel Breedveld. Dan naar de gemeenteraadsverkiezingen. Want die zijn er vandaag in Alphen aan de Rijn... de Friese Meren, Heerenveen en Leeuwarden. Daar worden de gemeenten opnieuw ingedeeld. Het Friese dorpje Terherne is daar ook onderdeel van. Die horen dus na de herindeling van 1984... opnieuw bij een andere gemeente. Joris van der Kerkhoff is daar. Ja, ze gaan naar de Friese meren vanaf 1 januari. Dat is de bedoeling. Daar wordt vandaag voor gestemd. Ter Herne, het chameleondorp, waar het boek eh, geschreven is over de chameleon. De tweeling, eh, de mensen die hier wonen, het zijn er ongeveer 800. Normaal zo dit tijdje van het jaar. Maar als het dan eh, zomer is, dan zijn er misschien wel 8000 eh, mensen. Er zijn veel mensen die hier de afgelopen uren tegen mij gezegd hebben... het is helemaal anders. Het gaat anders alleen maar beter worden, maar niemand wilde daar de microfoon bij. Maar deze ondernemer wel. Voor ons als ondernemers denk ik dat wij in een gunstiger uh, ondernemersklimaat terechtkomen. En hoe dat zo? De gemeente Scasterland heeft op dit moment, uh, denk ik, een van de beste uh, namen als, als ondernemende gemeente. En het was de gemeente? Waansterhem. En dat als je het aan iedereen hier vraagt... en er zijn er niet veel die het allemaal hardop willen zeggen... maar dat was een puinhoop. Wat mij betreft wel, ja. En wat ja. was die puinhoop dan? Uh, organisatorisch uh, een groot probleem. Maar was het dan een klein dorp met allemaal families... die allemaal veters aan het uitvechten waren... Vier verschillende partijen? Of um, gewoon onkunde? Ja, ik denk dat het onkunde is geweest in, uh, in deze gemeente, ja. ja. Uh, en waar uiteen zich dat in? Uh, de rompslomp. En dat betekent voor u, wat voor een bedrijf hebt u? Recreatie. Het duurt allemaal veel te lang. Ja, ja erg lang. Uh, wij zijn met een ontwikkeling bezig die uh, na etelijke jaren heeft stilgestaan uh, na het nemen van een voorbereidingsbesluit. En nu hoopt u na 1 januari helemaal alle wegen te kunnen gaan? Uh, we zijn bijna klaar ondertussen, maar het heeft meer dan 20 jaar geduurd. En wat wordt het? Uh, een nieuwe ontwikkeling. Ja. Dat klinkt lekker vaag. Ja, nee, maar daar wil ik het bij. Dat wil ik ook zo houden. Het is, uh... ja. Nu zijn er 800 mensen in de zomer. Uh, ja, bij ons op het bedrijf denk ik uh, een kleine duizend alleen al. Dus, uh... En die gaan dan genieten van? Uh, ter en omgeving. Ja. En van die nieuwe ontwikkelingen. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Dank, dank u wel. Graag gedaan. Dan gaan we door naar Jeroen de Jager, want die is op het gemeentehuis van Rijnwoude. Uh, Jeroen, hoe verloopt het stemmen daar? Rustig, rustig, heel rustig, kan je wel zeggen. Uh, hier lokaal was de opkomst om vijf uur. Ik dacht, hoeveel was het ook alweer? Tussen de 30 en de 35 procent. Nee, uh, niet om veel. Oh, oh, echt, ja, oh nou, hier de, op dit stemlokaal. Ja, op dit stemlokaal, ja. Ja, precies. Ja. Tussen de zijn bij de 30 procent. Ja, ja. Hoeveel, hoe, hoe is dat in vergelijking met de andere jaren? Uh, dat is wel lager. Je bent hier de voorzitter van het uh, stemlokaal, de Klug, Chris ja. van der Klug. Klopt, ja. Ja, ja. Lager. Het is lager, lager als andere jaren, ja. ja. ja. Maar ja. de stemming zit er op zich wel in. Uh, de nootjes staan op tafel. De dropjes. Elke kiezer krijgt een dropje ook. Ja. Uh, uh, het is dus nu even rustig. U krijgt, er klopt allemaal, u krijgt uw stemblip. Ja, dank u wel. Er wordt gestemd, maar uh, niet iedereen is het ermee eens. Uh, Robert Hagendoorn. U heeft een stemadvies uitgegeven. U woont hier in Rijnwouden. In, uh, Rijn in dorp, ja. In een ja. Van dorpen. Ja. Uh, en u heeft gezegd, uh, ga in ieder geval niet stemmen op. D66. Want, waarom? Uh, D66 heeft. Dat uh, is de, de grootste voort... partij. Dus, bij ja, de, de vorige vorm. verkiezingen hadden ze één zetel. Dus voor de vorige verkiezingen ja. één zetel. Ja. En uh, omdat ze de suggestie hebben gegeven dat zij uh, tegen de uh, uh, herindeling zouden zijn. Ja. Uh, hebben ze heel veel stemmen gekregen. Uh, en en, daardoor, de en daardoor zijn ze de grootste partij geworden. En vervolgens, vier maanden later. Uh, draaiden ze als een blad om de op de boom om en uh, gingen ze voor de. Herindeling. En toen heeft u een vlammend artikel geschreven Ik heb een artikel voor geschreven, deze verkiezingen een artikel van nu. Geschreven, dus we mogen maar één keer per vier jaar zeggen wat we ervan vinden. Dus dit keer wat geen Wat is er om tegen op die herindeling? Want je kunt ook de stelling aangaan: uh, het wordt allemaal efficiënter, kleine gemeentes hebben geen recht van bestaan meer, et cetera. Er zijn drie redenen om daartegen te zijn, voor, voor mij in elk geval. Ja. Eén is een democratische. De afstanden tot de burger worden veel groter. Als je ziet, in het dorp waar ik woon... krijgen we op zijn best één persoon die in dat dorp woont... die in de raad daar komt. Mm -hmm. Je krijgt veel minder raadsleden. Dus sowieso is de vertegenwoordiging van een groot aantal dorpen. Maar we hebben natuurlijk een heel aantal kernen in deze gemeente. De gemeenteraad van Alphen, waar jullie allemaal in opgaan... die ja. wordt iets groter. Die gaat van 35 zetels vier naar, naar vier, 39. Precies, vier ja. zetels bij. Ja. Nou, dat, dat, is, dat is de afgelopen... ...afstand die dus toeneemt. En uh, uh, Alphen is een groot stad. Met alles ja. grote stadsproblemen. De dorpen zijn allemaal dorpen. Met toch een hele andere problematiek. Dorpskernproblemen. Dorps kernproblemen. Ja. best kernproblemen zeg maar. En dat betekent dat de, de aandacht van de gemeenteraad in Alphen... ...vooral uit zal gaan naar het beest Alphen. En niet naar de dorpen. Ja. Nou, dat is niet goed voor de buurt. Denkt u, hè? Nou, dat, dat, er is weinig andere reden om dat te veronderstellen. Mm. Nou, dat is één. Het tweede is, alle wetenschappelijk onderzoek tot nu toe toont aan... dat grote gemeenten, diffusiegemeenten, duurder worden dan de kleine gemeenten waren. Dus dat gaat ons gewoon geld kosten. Uh, en het derde is dat de decentralisatie van de Rijksoverheid, waar dit allemaal voor nodig zou zijn, uh, was de suggestie dat er meer kennis, lokale kennis in de gemeenten is. Ja. Nou, ik heb alle jonge ambtenaren gezien die zich met die, uh, met die wetten gaan bezighouden, die, die kennen hecht nog steg hier. En toch heeft u gestemd? Want je zou zeggen: Ja, maar dan ik ben democraat. Ik ben democrat. Toch gestemd. Ja, ik nee. vind dat mensen moeten stemmen. Wordt uh, spannend, want de opkomst is dus vooralsnog laag. Misschien is dat, zegt dat ook wel iets over hoe mensen denken over die gemeentelijke herindeling. Hoe dan ook. Wij staan hier in het gemeentehuis van uh, ja. Nu nog-Rijnwouden. Ja. Dit gebouw blijft staan, maar wordt een uh, veilig uh, nee, wat was het, gezondheidscentrum was het hè? Gaat hier komen? Fysiotherapie, bibliotheek, komt erin. Dus nou ja, alles is aan veranderingen onderhevig. Jeroen de Jager, dus vanuit Rijnwouden. En op radio 1 vanavond kunt u de eerste uitslagen horen uit de gemeente. Edwin Gerritsen, de avondspit nu wel op zijn eind. Ja, de dagelijkse files die zijn wel aan het oplossen. En bij Amsterdam stelde die niet veel voor... maar er is nu wel een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam. De A10 Oost richting Amersfoort. Voor Knopend staat 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. En ook een lange file door een ongeluk op de A15 van Rotterdam... naar Gorkum tussen de kilo ambacht en Gorkum 15 kilometer. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag officieel begonnen... aan hun bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Op Sint Maarten werden ze vanochtend met militair ceremonieel ontvangen. Ja hoor, voor mijn kin hoor. Een mevrouw Hebel in het Oranje met een t-shirt aan van de koningspelen 2013. Ja. Want die zijn hier ook geweest. Ja, ik heb wel meegedaan met de koningspelen. Het was echt leuk, echt leuk. De Philipsburg Community Band. Mijn naam is Boysten Sorten. Die staat klaar. Om ja, wat te was, spelen? Wat yeah, gaat gespelen? De uh, Saint Martin lied. Wat vindt u ervan van de, van het nieuwe koningspaar? Ah, they're a lovely couple, and I wish them all God's blessings, and I, I think they will do a good job. Well, um, uh, we we have to look forward what it is they have to bring. I mean, we just he has to prove himself. Yes, exactly. So yeah. we cannot see anything yet. But so far, so good. Peloton, nummer af! 1, 2, 3, 4, 5! En als de auto van de koning en koningin uiteindelijk aankomt, Naar dan is er een licht gejuich op het plein. Hier staat de erewacht paraat. Dan loopt de koning nog een keertje langs. Er staan de mensen langs de kant te kijken of ze een glim kunnen opvangen. Did you see them? I did, did you? Yeah? Did you see them? Yes, I did. Yes. Waved yes. so. hem? Well, well, I didn't wave, but she did. Na een kleine tien minuten is het bij het uh, gouvernementsbouw alweer even voorbij. Dan is het praten met de gouverneur. En door naar het parlement van Sint Maarten, de Staten. Midden in het centrum van de stad. Front Street, zeer populair bij toeristen. En dan zijn er nog wat Amerikanen die staan te kijken van wat gebeurt hier nou? Wie zijn dat? The king and queen of Bel Belgium. I'm gonna try to get a picture. Okay, from whom? From uh, whoever the visitor is here. The the queen or whoever. You're from? Alabama. I look forward to seeing them exit, and of course I expect this crowd to absolutely go livid. I expect a lot of screaming. In een afloop van de ontmoeting in het parlement wil we'll, de uh, voorzitter. Mevrouw Arendel, nog wel even vertellen waar het over ging met de koning en koningin. We spraken over de uitdagingen die St. Martin Maar we spraken ook over uh, het feit dat in een heel korte periode van tijd. we veel hebben gedaan. En zo heeft het allemaal wel wat van de provinciebezoeken die ze ook in Nederland hebben afgelegd: ontmoetingen met de autoriteiten, maar ook ruimte om mensen de hand te schudden. Een loopje door de belangrijkste winkelstraat, Front Street. Bezoek aan scholen aan instellingen en, zoals we het ook twaalf keer bij de provincies hebben gezien... het zwaaien vanaf een balkon. Nee! Lang leef de koning, zo klonk het op Sint Maarten. Uh, hierna gaat het koningspaar naar het eiland Saba. U hoort verslag van Menno Reemeijer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio Journal. Misschien weet u het verhaal nog. Uh, drie jaar geleden werd een Britse spion dood in een sporttas aangetroffen. Er volgden uiteraard veel speculaties over hoe die daar in vredesnaam gekomen was. Nou, nu zegt de Britse politie dat zijn dood waarschijnlijk een ongeluk is. Dat er niemand anders bij betrokken is geweest. Arjen van der Horst, onze correspondent in Londen. Arjen, ja, en hoe kan dat dan? Denk ik dan? Ja, en eigenlijk zeg ik dan, dat weten we eigenlijk nog steeds niet... want uh, ondanks deze conclusie van Scotland Yard... blijft de dood van deze spion, hè, Gareth Williams... met veel mysteries omgeven. Um, in augustus, 23 augustus 2010, werd hij gevonden... naakt, opgevouwen in een sporttas. Nou, die sporttas stond in het bad van uh, zijn badkamer, in zijn appartement. En ook nog eens, die sporttas was aan de buitenkant afgesloten met een hangslot. Geen DNA-sporen of vingerafdrukken op het hangslot. Ook geen sporen gevonden op het bad. Nou, twee experts, onder wie een yogaleraar hadden 400 keer geprobeerd om zichzelf in zo'n sporttas oh ja. te proppen... het hangslot aan de buitenkant dicht te doen. Geen enkele keer was er dat gelukt. En dus concludeerde de lijkschouwer na lang onderzoek een paar jaar geleden. Zijn dood was onnatuurlijk en het is waarschijnlijk dat er criminele motieven in het spel waren. Dat was, dat was dus een andere conclusie dan van Scotland Yard. Want hebben ze nu dan een yoga-leraar gevonden die dat wel kan? Er was, nou, dat is wel gebeurd namelijk. Maar wat er veranderde na die lijkschouwing... de politie heeft dit onderzoek gedaan nadat de lijkschouwing was afgerond. Voor zover we weten is er geen nieuw bewijsmateriaal bijgekomen. Maar wat er wel veranderd is, is dat... Ja, Scotland Yard van de geheime dienst. Aanvankelijk, hè, en dan heb ik het over 2010... geen volledige toegang kreeg tot dit bewijsmateriaal. De MI6 had zelf een deel van het onderzoek gedaan. Na de lijkschouwing kregen ze wel volledige toegang. En op basis daarvan zegt de politie nu... het is waarschijnlijk dat hij het zelf heeft gedaan... en dat er sprake was van een ongeluk. En nu kom ik terug ook bij, jou, bij jouw vraag... wat waarschijnlijk ook heeft meegewogen in dit oordeel, is dat er na die uitspraak van de lijkschouwer... nog één poging is gewaagd. <tacht> ditmaal door een militair om zichzelf in die tas te proppen... en ook dat hangslot dicht te doen. Nu lukte die poging wel. Neem ze niet weg. Eh, dat er nog heel veel vragen open blijven, ja. dat zegt de politie ook. Ze weten ze nog steeds niet het antwoord op een cruciale vraag. Wat is de doodsoorzaak geweest? Ja, en waarom ga je dan alleen in zo'n sportas zitten en doe je hem op slot? Maar goed, dat weten we dus ook niet. Ik neem aan dat hij nabestaanden heeft. Nemen die hier genoegen mee met deze conclusie... dat het waarschijnlijk een ongeluk was? Nee, absoluut niet. Die accepteren de conclusie van de politie niet. Die blijven vasthouden aan het oordeel van de lijkschouwer... Hè, dat het een unlawful killing was, een onwettelijke dood... De familie heeft ook al eerder de geheime dienst ervan beschuldigd... dat ze sporen in het appartement van Williams te hebben gewist. Zij denken dat er echt sprake is van een cover-up. Maar als je goed luistert hè, naar die conclusies... van zowel de lijkschouwer toen als de politie nu... ook al zijn die conclusies verschillend... beide zeggen, beide zeggen ze het bewijs ja, dat is verre van compleet, maar op basis van het bewijs dat we hebben... concluderen we dat het waarschijnlijk is dat. beide geven dus aan dat ze nooit voor 100% zeker kunnen zijn... en zo zal dit mysterie waarschijnlijk nooit opgelost worden. Arjen van der Horst was dat vanuit Londen. Philips wil zich anders in de markt zetten. Daar hoort dan ook een nieuwe slogan bij en een aangepast logo. Innovation and you, dat is het geworden. De topman Frans van Houten legt het uit. We hebben zojuist de nieuwe merkpositionering van Philips bekendgemaakt. Dit is heel spannend voor ons allemaal. De nieuwe uh, merkpositionering heeft te maken met innovatie die relevant is voor mensen. Dit zal ons helpen Philips te doen groeien. En dat is wat we natuurlijk allemaal graag willen. Want zo werkt dat. Met drie woorden, of eigenlijk tweeënhalf, want die N die tellen we maar half mee... Kun je groei realiseren? Kun je je bedrijf opnieuw op de kaart zetten? Philips is natuurlijk een hartstikke oud bedrijf. Maar moet mee met zijn tijd. Is dat het? De drie woorden staan symbool voor wat we doen bij Philips. Betekenisvolle, innovatie, brengen om ziekenhuizen beter te maken, om straatverlichting beter te maken... om mensen een beter leven te geven. Wij zijn ervan overtuigd dat innovatie en technologie alleen maar nuttig is... als het betekenisvol is voor mensen... en het hun behoeftes op een betere manier afdekt. De nieuwe eh, merkpositionering helpt ons daarbij... om de relatie met onze klanten aan te gaan. Waarom kan dat niet meer met Sense and Simplicity? Tien jaar oud. Sense and Simplicity heeft zijn functie vervuld... Maar zoals u al zegt, het is tien jaar oud. Uh, wij hebben gemeend dat in de 21ste eeuw, waar de technologische ontwikkeling enorm snel gaat... dat het nu juist heel belangrijk is om de intieme relatie te leggen tussen technologie en wat het doet voor mensen. Uh, wij denken dat we met deze positionering het gesprek met de ziekenhuisdirecteur... of met de verlichtingsarchitect of met de consument thuis op een betere manier kunnen aangaan. En dat we uh, met die uh, diepere relatie nog beter de behoeftes van mensen kunnen vervullen. De drie nieuwe woorden zijn wat persoonlijker dan de drie oude woorden. Het is heel belangrijk dat we het Philips merk positioneren op een warme manier. In contact komen met de echte behoeftes van onze klanten. Of dat nou ziekenhuizen zijn of gemeentes... Of mensen thuis. Wij denken dat technologie hun leven kan verbeteren. We zijn daarvan overtuigd. Maar alleen maar als we ook echt begrijpen wat mensen nodig hebben. Met de nieuwe merkpositionering... denken we die relatie op een betere manier aan te gaan. De, de merkpositionering zal ook meer geschikt zijn voor digitale media. De mobiele telefoon, Facebook, YouTube... op de, de manieren dat we met elkaar praten in de 21e eeuw. Een nieuwe slogan... Een update van het logo, het ouderwetse schild. Snapt u dat mensen dat misschien een beetje raar vinden dat u dat doet in een tijd dat het zo moeilijk gaat in Nederland. Dat u vooral op de kosten moet letten. Dat u maar moet afwachten of u iedereen binnen boord kunt houden. Een goede ondernemer moet zowel besparen als investeren. Dat, dat doen we bij Philips. Dus moet het gebeuren? Uiteraard moet het gebeuren. En het is ook spannend. Ik denk dat het mensen nieuwe energie geeft. En als we onze schouders zetten onder innovatie, dan zal de economie ook gaan aantrekken. Dat zei de topman Frans van Houten tegen Louis Dekker. Dan de topman vanavond. Spit. Joost, nee, goedenavond. Mooi zo. Ik, Luus, ik ga het weer hebben over de topman van justitie. Dat is minister Opstelten. Hij wil namelijk voorop gaan in de strijd tegen terrorisme... en dat, dat steun ik van harte. In dat kader wilde hij al onze reisgegevens gaan opslaan. Uh, nog voordat hij dat plan had verzonden... Gaat het alweer de prullenbak in, want de regeringspartijen VVD en PvdA zien er helemaal niets in. Ze vinden het een schending van de privacy. Ik vind ook dat privacy een grens heeft. Euh, maar het lijkt me nou juist wel nuttig om te weten of mensen bijvoorbeeld drie keer per maand op en neer naar Syrië reizen. Maar goed, de privacymafia, ik zei het al, heeft weer aan het langste end getrokken. Dus mijn stelling om te proberen tijd te keren vanavond, Lucella, is reisgegevens opslaan is een logisch middel in de strijd tegen terreur. Bel WNL over deze kwestie. Wat vindt u? Uw vakantiereisje mag het wel of niet bekend zijn bij de AIVD. Bel onze hotline dus. Doe dat nu. 0800 1121. Dat is 1121. En dan zit je straks in mijn show. Een volle bak trouwens met Vincent Beuren van Privacy First. Joost Niemuller, islamkenner. En ook Gerard Schouw is erbij. Tweede Kamerlid van D66 met Privacy hoog in het vaandel. Dus het wordt een mooi debat denk ik in avondspits. We zijn er direct na het nieuws. Zet dus je verstand op één En graag tot zo.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 U kunt eenmalig extra inleggen, naast uw vaste maandbedrag. Kijk op zwitserleven.nl slash Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl easy. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. In Albanië wordt opnieuw geprotesteerd tegen de mogelijke vernietiging van Syrische chemische wapens in het Balkanland. De veiligheidsdiensten maakten gisteren hardhandig een einde aan een mars naar de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad Tirana. Maar toch gingen vandaag honderden mensen opnieuw de straat op. Ze zijn boos op de Albanese premier. Die heeft toegegeven dat er met de Amerikaanse minister Kerry is gesproken over de vernietiging van Syrische chemische wapens in Albanië. Twee leden van 50 plus, die in september werden geroyeerd... mogen weer terugkeren in de partij. De commissie van beroep van 50PLUS heeft geoordeeld... dat het rooiement onterecht was. De twee, Adriana Hernandez en Dick Schouw... werden uit de partij gezet omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt... aan onder meer integriteitsschending. En Uruguay heeft het eerste duel in de playoffs voor deelname aan het WK Voetbal... met 5-0 van Jordanië gewonnen. Volgende week donderdag kan Uruguay de klus in eigen land afmaken. En dat heeft ook consequenties voor het Nederlands elftal. Oranje wordt dan geen groepshoofd op het WK in Brazilië... en loopt de kans in een zware groep terecht te komen. Dat is het belangrijkste nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het is helder en droog en landinwaarts daalt de temperatuur snel. Aan de kust begint de wind wat aan te wakkeren. En die komt uit op vrij krachtig windkracht 5 uit het zuidwesten. En vannacht wordt die krachtig windkracht 6. Die windtoename is een voorbode van een naderend frontensysteem. Vannacht neemt de bewolking toe en in het westen van het land ontstaat een enkele bui. Het koelt vannacht af naar 7 graden dicht bij zee tot 2 graden in het zuidoosten. Morgen vroeg begint de dag in het westen van het land met regen. In de rest van het land is het dan nog droog. Rond 12 uur bereikt regen ook de oostgrens. En tegen die tijd arriveert het koufront aan de westkust. Voor het front uit is de wind zuidelijk. Als het front passeert draait de wind snel naar het noordwesten. Uh, achter het front stroomt morgenmiddag koude lucht binnen. Het klaart op en later in de middag ontstaan stevige buien. Lokaal ook met onweer. En die buien zitten dan vooral in het westen en noordwesten. Het wordt morgen zo'n 7 graden in het oosten tot 11 in het westen. De wind waait morgen uit het zuiden, is matig en zee krachtig, windkracht 6. En morgenmiddag wordt de wind noordwestelijk en neemt zee toe naar hard windkracht 7. Vrijdag is er nog kans op een enkele bui, maar het is dan al een stuk rustiger weer. Daarna blijft het droog met af en toe zon. Het wordt wel duidelijk kouder met overdag nog maar een graad of 7. En s'nachts temperaturen net boven of rond het vriespunt. ABB nou, verkeersinformatie De dagelijkse files die lossen snel op... maar er zijn ook nog plekken waar de files wat langer blijven staan. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bijvoorbeeld. Daar is een ongeluk gebeurd. Verknopend Oude Rijn staat 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Op de Ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Op de A10 Oost richting Amersfoort. Verknopend Watergraasmeer staat 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Tiel en Echtold. 5 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Daar wordt het wegdek schoongemaakt. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat voor knoopbedrijnsweerd 7 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Onze reisgegevens opslaan is een prima middel tegen terror. Ja, het beste onderbuikadres van Nederland. Hier is Avondspits, verzorgd door WNL. Bel WNL. 0800 Luisteraars, ik vind dat de discussie over privacy... na het grote afluisterschandaal door de Amerikanen... totaal de verkeerde kant op gaat. De balans slaat terug naar voor 11 september 2001. Hoezo gegevens verzamelen? Hoezo geheime informatie inwinnen? Hoezo terrorismedreiging? We bevinden ons weer in het lui land van voor de aanslagen en voor de moord op Theo van Gogh. Toen was geluk nog heel gewoon... Vergeet niet dat het terreuralarm in Nederland onverminderd hoog is. Dat er nog steeds honderden salafisten een reis naar het eeuwige leven aan het plannen zijn in Nederland en daarbuiten. Volgens hoogleraar terrorisme Edwin Bakker staan er verontrustend grote aantallen jihadisten vanuit Nederland te trappelen. Alle hens dus aan dek. Maar we zijn aan het verslappen. En daarom steun ik minister Opstelt in de strijd. Opslaan van reisgegevens is een belangrijk middel in de strijd tegen terreur. Bel WNO. 0800-1121. Ja, reageert u maar met uw ongezouten mening. U kent het systeem. Ik roep en u doet het maar lekker terug. 0800-1121. Dit zei de Nationaal Coördinator Terror, Terreurbestrijding zes dagen geleden. Het dreigingsniveau in Nederland blijft substantieel. Dit betekent dat de kans op een aanslag tegen Nederland reëel is. De redenen voor de verhoging van het dreigingsniveau in maart blijven van kracht. Het dreigingsbeeld wordt nog steeds voor het belangrijkste deel bepaald... door de ontwikkelingen rond de jihadistische Syriëgangers en... Toenemende radicalisering van groepen islamitische jongeren in Nederland. Al dus de antiterreurbaas Dick Schoof op 7 november. Dat is hem en ik vind ook mijn stelling, dames en heren, Reisgegevens opslaan is een prima middel tegen terreur. Zegt u het maar, mevrouw Loof Heutjes, op Twitter. Oneens, zegt ze. Dat doen ze waarschijnlijk toch al. Ze zoeken nu naar toestemming. Het eind is zoek. Ik kruip in mijn tent, zegt ze. Doei. En ik ga eens kijken, de eerste beller. Eerlijk is eerlijk, Mark Westerdorp was het. Uit Heemstede. Goedenavond, Mark. Hallo Joost. Ja, ik uh, begrijp de goede bedoelingen uh, om het terrorisme te bestrijden. Maar net als, als de, de, de eerste Twitteraar, ik denk niet dat het zoveel zin heeft. De Amerikanen hebben zeker hun eigen dingen. En ongetwijfeld laten de Nederlandse AIVD en MIVD zich ook niet ondertuigd. Uh, Dan die blijkbaar. zijn er toch wel. Je ja, blijkbaar... dus zou het toch wel gaan zoeken. Ja, ja. Nou, dat zeg nee, je nou hoor. weer heel gemakkelijk. Maar, maar blijkbaar niet. Want de minister moet met een wetsvoorstel komen althans een plan om het mogelijk te maken. Dus blijkbaar kan het volgens Dick Schoof nog niet. Ja, kijk, dat zal hij misschien niet met zoveel woorden uh, toegeven. Er gebeurt zoveel dingen wat wij, wat wij niet weten. En er zijn mensen die denken dat er straks militairen van Nederland. ...naar Mali gaan, Dan nou, zou je vertellen, die zijn er al. Want als Nederlandse militairen worden gestuurd... ...dan gaat er geen verkenningsmissie naartoe. Zo gaat dat gewoon. Ja, ik Met mag hopen. Woorden, Precies. Er gebeurt zoveel wat wij niet weten. Telefoon, creditcard, pingegevens. Ik heb het dus laten uitleggen door een hacker op een congres. Ze kunnen echt alles van je vinden. En doet Nederland niet, dan zeker de Amerikanen. Oké, okay, je bent eigen... <laughs> Je bent al het geloof helft. al verloren in, in de privacy, bedoel je te zeggen, Mark. Ja, ik ben echt. Uh, dat was op een congres van de Veerstichting in Leiden over angst. En het, het echt uh, de schellen mm -hmm. vallen van, uh, van je ogen als je het ziet wat ze allemaal konden vinden. Oké, okay. Mark, dankjewel. Je reageert als eerste. dank. Hoi hoi. Dag. Uh, even kijken, we gaan naar, naar meneer Vincent Buren, want die is van privacy first. Goedenavond Vincent. Goedenavond. Vincent, jij bent een privacy specialist, mag ik het zo zeggen. Um, Waarom stellen wij altijd privacy boven onze veiligheid? Nou, privacy en veiligheid staan niet per se boven of onder elkaar. Het is juist uh, eigenlijk de uitdaging om ze met elkaar in balans te brengen. Ja, dat zou mooi zijn. En die balans was er voor 9/11 uh, redelijk. Na 9-11 is die eigenlijk enorm verstoord. En uh, nu begint die de laatste jaren gelukkig weer een beetje terug te keren op het oude niveau. Hmm. Dat wil zeggen dat sommige dingen worden teruggedraaid. Privacy staat weer wat hoger op de agenda. En dat lijkt ons juist een hele gezonde ontwikkeling. Ja, maar dan zijn, we in plaats van een zorgwekkende ontwikkeling. dan zijn we toch vrij dom bezig. Als je dus weer op het niveau zit van toen de aanslagen nog stonden te gebeuren. Dat betekent dat ze nu weer kunnen gebeuren omdat je, je aan het verslappen bent. Dat is precies de reden dat ik zeg, we moeten scherper worden in plaats van slapper. Nou, voor die stelling hebben wij nog nooit enig bewijs gezien. Nee. En nu ook met het uh, voorstel van opstelt om ieders reisgegevens te gaan opslaan, opslaan voor terreurbestrijding... ...vinden wij echt compleet disproportioneel. Mm. Dan ben je eigenlijk van iedere Nederlander ben je als een potentiële terrorist aan het beschouwen... Dat is weer een omkering van het klassieke principe, ja. namelijk iedere gegevens opslaan om er hooguit één promil van de bevolking uit te kunnen vissen. Ja, maar ik, weet je, het punt is, het gaat niet om Tante Truus die naar, naar, naar Gran Canaria wil vliegen. Ik bedoel, dat zal die dik schoof jeuken, om het maar zo te zeggen. Het gaat om potentiële die haatstrijders, maar die vind je niet door het alleen maar in dat groep... dat vond ik zo'n rare reactie van Ray het kamerlid van de, van de VVD. Ze zei, ja, ze moeten iedereen... Iedereen zoeken, vertel het maar om 200 uh, potentiële terroristen gaat. Ja, dat is precies de bedoeling natuurlijk van onderzoekswerk. Dat je een hele grote groep moet hebben om daarbinnen te kunnen kijken naar wie gaat er mogelijk nare dingen doen. Uh, ja, maar die potentiële terroristen zijn volgens mij al lang in het vizier van de inlichtingendiensten. Dus daar nou, moet je niet een gegevens je de gegevens om op? op te slaan. Waar baseer je dat op? Omdat die allerlei andere gegevens tot hun beschikking hebben. en ook uh, zeg maar die reisgegevens gewoon kunnen opvragen bij vliegtuigmaatschappijen. Nou. Dus daar hebben ze al voldoende bevoegdheden Blijkbaar voor. niet, ja, ik, ik blijf het herhalen. Ik denk niet dat Dick schoof de minister aan zijn jasje trekt. Om, als hij het al lang kan. Ja, maar ik vraag me af of Dix-Schoof zich ook de risico's realiseert. Want met zo'n databank van ieders reisgegevens. creëer je natuurlijk een enorm een target. ook voor criminele organisaties, ja. waarmee je precies kunt zien wie er voortaan op vakantie is. En de soldatenbank hoeft maar één keer in verkeerde handen te vallen. En dan heb je echt een enorm ja, probleem. Oké, okay, Vincent, dan moeten we de IVD afschaffen. Dat is veel te gevaarlijk. Dat, dat is natuurlijk een drogredenering. Zoals ik al zei, uh, ze hebben voldoende gegevens tot hun beschikking. Dit is niet per se noodzakelijk. En disproportioneel. En uh, alleen daarom is het al een collectieve schending van de privacy. Ja, ik denk dat Opstel te, tenminste erkent dat we een probleem hebben. Een groeiend probleem. Met vooral jihadstrijders die zich hier ontwikkelen. Die zich laten opleiden in, in het buitenland. Die terug kunnen keren. Die, die, zijn, die, die man is wakker, zeg ik, Ivo Opstelten. Nou, wij, wij denken dat dat wel meevalt. Dit plan is al vier jaar oud. Oorspronkelijk werd dit plan uh, bedacht vlak na de uh, zogeheten kerstterrorist uh, in december 2009. En nu wordt het opnieuw uit de laag getrokken. Ik weet niet waarom. Volgens mij nou. is de dreiging niet groter dan vier, vijf, zes jaar geleden. Dus ik snap eerlijk gezegd... dat hij juist het nu verhoogd. Is weer... De dreiging is juist verhoogd in, in maart. Ja, maar waar gaat het over? Ik bedoel, nou, over een substantiële dreiging voor terreur inderdaad. Als je in een land als Irak zo'n systeem wil optuigen... waar het wekelijks aanslagen regent... dan kan ik me nog iets bij voorstellen. Ja. Maar in een land als Nederland... waar ja. hooguit één of twee kleine aanslagen hebben plaatsgevonden... in de laatste jaren... O, O, O, nou doe je me pijn, hoor. vinden wij het volstrekt ja. disproportioneel. Ik snap je punt, maar ik vind het radicaal gezegd. Uh, vinden wij ook van uw standpunt. <laughs> Kijk. Gelijks. Nou ja, dan geven we elkaar een hand... Dat is dan ook weer zo, Vincent. Ik vond het een mooie discussie. Vincent? We, we can agree to disagree. Nee, zeker. Dat is ook zo. Maar kleine aanslagjes vind ik een beetje een. Nou, laat ik het zoveel zeggen: een understatement. Ja, maar om het 100% te willen uitsluiten, dat is bijna onmogelijk. Nee, maar we willen toch niet de Irak van de toekomst worden, of wel? Ja, maar je moet je ook afvragen wat je als maatschappij opgeeft. Als je ieders. Uh, nou, wat, geeft, wat geven we nou je op? Neviseert. Als Tante Truus weet dat. De AVD weet dat zij naar Kankanaria vliegt. Wat, geeft ze, wat geven we nou daarmee op? Nou ja, dan geef je bijvoorbeeld mee op dat een criminele organisatie voortaan te weten komt... dat Tante Truus op vakantie is en haar hele huis leeg haalt als ze terugkomt. Ja, dat vind ik spijkers op lag maar, Dat vind ik echt vergezocht. Maar goed, dat is ja, dat jullie standpunt. Is ook. Alles kan gehackt worden hè, tegenwoordig. Ja, precies. Vincent, we spreken elkaar later weer eens, hoop ik. Vincent Beuren, dankjewel van Privacy First. Zometeen Joost Niemuller. Laat een iets ander geluid horen, kan ik vast voorspellen. Ondertussen twittert Igar Stratov op mijn stelling... prijsgegevens opslaan is een prima middel... Tegen terrorisme. Die zegt oneens: opstelt te maakt Misbruik van een gecreëerde angstcultuur. Om onder andere de Belastingdienst te voorzien van interessante info. Hij het mist zijn doel. De broer van Nico, die is het wel eens. Kunnen we meteen zien hoeveel vliegtaks we mislopen? Dat is mooi. Op lijn twee is er iemand met een. Dat staat uh, genoteerd. Een verhaal van een Koranstudent. Even kijken wat dat betekent. Abdul, op lijn twee. Goedenavond, Abdul. Abdul. Goedenavond. Uit Vlissingen. Salam alaikum rahmatullah wa Dat zeggen wij dan. Ja. Ook, uh, ook tegen de niet-gelovigen. Oké, okay, ik weet niet uh, wat je zei. Niet dat ik onthoofd moet, moet worden, geloof ik. De vrede en zegeningen zijn met u van onze Heer. En dat is uh, Allah subhanahu wa taala. Dus dank je. De verhevene, de almachtige. Abdul, dank je. Goedenavond. Nou, goedenavond ter zake. Wat, wat, wat zeg jij? Jij je hebt een uitgesproken opvatting. Uh, dat uh, de uh, laatste gegeven een angstsituatie creëren in de maatschappij is zeker, uh, zeker, uh, z, z, z, z, zeker in ontwikkeling en sneller dan we denken. Maar alvorens uh, uh, ja, al daar... Uh, Abdul, nou, ben, ben, ben, ben, ben, mag ik even vragen, ben je nou met me eens of ben je met me oneens? Ja, oneens. En waarom? waarom? Kijk, ik, uh, ik uh, studeer in de Koran en in de Hadith... Hmm. En de, de tafsir, dat zijn de uitleggen en de interpretaties van de Koran. Hmm. En daar ben ik al jaren mee bezig. Maar als ik, als ik dat allemaal zo hoor... Ja. ja, die jongens die daar naartoe vertrekken... Ja. Dat, dat, is, dat, naar Syrië? Is, dat, dat is niet toegestaan. Oh, dat mag dus niet volgens uh... de Koran. Jij zegt, dat hoeft niemand. Maar het gebeurt natuurlijk wel, Abdul. Er gaan jongens ja. naar Syrië toe om te ja. vechten, ja. als martelaar ja. te sterven. Mogelijk terug te keren als ze dat niet lukt. Maar zij zijn geen martelaar. Oké, okay, dat, dat zeg jij. Nou, dat vind ik een fris geluid. Nee, dat, nee, dat, dat, nee. Dat, dat, dat, dat, dat zegt Allah in de Koran. Het is gewoon niet toegestaan. Kijk, je hebt ja. verschillende soorten jihad. Ja. Uh, als we teruggaan naar Afghanistan Rus, Rusland in, uh, in de jaren 70, toen viel Rusland Afghanistan binnen. Nou, ja. zegt in de Koran dat als een, een islamitisch land wordt aangevallen door de kufaar... Hmm. Door de ongelovigen, dan mag men zich verdedigen. Oké, okay. dus okay, Abdul, ik laat, ik de... laat, ik laat ik even een punt. Want we, we lopen wat uit de tijd. En ik vind de Koran-discussie iets, iets te veel van het goede op dit moment. Maar ik snap wel wat je wilde zeggen. Wim Dorsman, 2008, dat gedoe over privacy. Als je het over de, over de weg rijdt, word je constant in de gaten gehouden. Daar hoor ik nou helemaal niemand over. Maar Jos Kingma zegt oneens. De dreiging op terrorisme wordt gebruikt om ons de vrijheden te ontnemen. Ze krijgen alles geregeld als het maar tegen terrorisme is. Nog even Thijs Groeneveld, dan ga ik naar Muller Thijs, welkom. Hallo. Ja, ik ben het met je eens. Ik, uh, ik vind de veiligheid van de burger belangrijker dan uh, de privacy. Jij zou er niet mee zitten als jouw reisjes uh, gemeld worden bij je, meneer opstelt nou laat zeggen Dick Schoof van de, van de NCTB. Ik, nou, als ik naar Campionaria ga, heb ik niks te verbergen dus, uh, interesseert dan, uh, mij ook inderdaad geen ene bied zeg en, ik erbij. Uh, ja. ik, word een, ik word een beetje moe ook van de vorige luisteraars die jij in de uitzending had. Ja. Dan wordt een beetje bang gemaakt. Ik bedoel, ja. Ik bedoel uh, uh, ja, ja, als ik een pizza bestel, ja, dan mag iedereen weten dat er salami op zit of handje is. Dat maakt mij helemaal niet uit. Ik bedoel, het is zinloze informatie. Nee. Ja, volgens privacy wat first ik, wordt het allemaal ik, tegen ons gebruikt. Uiteindelijk. Ja, precies. En ja. wat ik wel, uh, wat ik wel een beetje denk, van nou dat moeten we misschien wel kijken of we dat beter kunnen regelen, is dat die gegevens wel beter of veilig gaan worden tegen mensen die ja, daar... Ja, dat is uh, altijd goed. Keert. Dat is altijd goed. Ja, ja. Thijs, dat, dat ben ik met je eens. Dankjewel, Thijs Groeneveld uit Heemstede. Joost Niemuller, goedenavond. Joost. Ja, hoi. Hi, welkom in de show. Jij bent, zoals ik altijd zeg, islamkenner. Je publiceert er veel over. En uh, je was vandaag ook bij de persconferentie met, bij Wilders, tussen Wilders en, Van Wilders en Marine Le Pen. Klopt, hè? Ik was er niet bij. Oh, ik nee. dacht dat je erbij was. Ik nee, nee, nee. Maar je hebt, nou goed, je had daar iets, ik begrijp van mijn eindredacteur dat je daar iets hebt meegemaakt. Of dat er, dat er, daar ging ja, het Ja, ik heb het natuurlijk wel hebben gevolgd. Maar uh, uh, ja, ik vond het, ik vond het erg, uh, ik vond het erg interwekkend. Ik ben elke keer weer enorm onder de indruk van Marine Le Pen, haar verschijning, uh, ja, ik bedoel, zij staat nu in de Pols, in Frankrijk wordt zij nu als presidentieel aangemerkt. En nou, ik denk ook dat het een hele grote kans hebben op, is om de nieuwe president van Frankrijk te komen. Nou, En da dat is de hoop. Dat ja. is de hoop dat eindelijk het gaat veranderen. Jij, jij staat volledig... Ja goed, daar gaat de hele discussie niet over, maar het is nee, wel interessant. Nee, maar goed, dat was even mijn en, dan, emotie. Ik ben ja. echt emotioneel, dat word ik altijd als ik haar zie. Ik vind haar echt zo geweldig. Zo, nou, dat, dat zij ja. maakt veel dingen los. Dat kun je zeker echt, zeggen? Vergelijkbaar met Fortuin. ik bedoel, in die, in die orde van grootte. Zo, dat zeg jij ook niet snel, denk ik. Joost, uh, even het volgende. Ik heb het hier over de privacy uiteindelijk over de reisgegevens opslaan... zoals het opstelten wil... Ja. om die potentiële jihadisten in de gaten te kunnen houden. Uh, ben, je, ja, ben je het met me eens? Ja, kijk, ik denk dat die, dat die critici eigenlijk gewoon ter kwade trouw zijn. En je hebt eigenlijk twee opties. Of je doet onderzoek naar een specifieke groep. Ja. Of je doet onderzoek naar iedereen. Als je onderzoek naar iedereen doet, dan, dan hoor je ze gillen en ceo van. Uh, ja, verschrikkelijk, iedereen wordt vastgelegd. Als je uh, onderzoek doet naar een specifieke groep, dan wordt er gegild van. dit is discriminatie. Ja. Met ja. andere woorden, niets is mogelijk. Dus dat deze mensen. Uh, aangezien ze zelf niet met duidelijke alternatieven komen... moet je ze eigenlijk gewoon niet meer serieus nemen. Want ik bedoel, het slaat gewoon helemaal nergens op. Ik vind het al mooi gezegd van je. Inderdaad. Daar, komt het, daar komt het in feite wel op neer. Je doet het eigenlijk nooit goed. En opstelte doet het eigenlijk wel... op een manier dat je zegt als het meest aanvaardbare. Nou, ja, ja, het is nou... een beetje een, hij kan niet anders. Hè? Hij, moet dus, hij, moet dus, hij moet eigenlijk gewoon heel breed gaan vegen. We ja. hebben we gelukkig technologie om dat uit te, uit te halen. Maar ja. het punt is natuurlijk, waar gaat het om? Uh, een, een, een Marokkaan met een dubbel paspoort boekt een, een, een, een, een retourtje. Naar Istanbul. Uh, hij komt niet terug. Hé, hey, wat is hier aan de hand? Dat moet je dus weten. Daar gaat het dus daar gaat het over. Die moet je zo snel mogelijk te pakken krijgen. Sowieso een Marokkaan die een reisje boekt naar uh, Turkije. Die moet sowieso gelijk in data-systeem komen. Wat zeg je uh, nu? Jij... Dus ook al heeft hij alleen maar een Marokkaanse naam. Maar ja, dat mag allemaal weer niet. Hè? Jij, dus jij wil elke Marokkaan die een reisje vastleggen. maakt, wil jij eigenlijk vastleggen? Ik wil elke Marokkaan die naar Turkije gaat, die, die wil ik dat daar gelijk een alarm in, in de systemen gaat. Ja. Zo. Maar ja, nou ja, we hebben het over, over 100 mensen die daar nu zitten. Ik bedoel, het, het zijn er heel veel. Die nee, zijn allemaal afgereisd. Dat gaat, uh, ver, dat gaat ver. Ik zou zeggen, Joost, dat zegt Privacy First ook. Van ja, het, het, is, het is eigenlijk vliegen op een kanon. Uh, het, of of, of schieten op een kanon. Uh, of met een kanon schieten op een vlieg, laat ik het dan zo zeggen. Uh, het ja. heeft geen zin. Om het te doen. Eh. Uh. Nou ja, kijk, men is natuurlijk heel ver. Men kan allerlei, uh, uh, men kan allerlei patronen in beeld brengen door, door digitalisering. Als je op, en daar kun je op een gegeven moment reispatronen. Hè? Want het enige wat ze vragen, want er wordt nu uit het gezicht over ja, vakantie. Er wordt in de hele Tweede Kamer ook over vakantie ja. vastleggen. Nou, niemand wordt gevraagd of hij op vakantie gaat of wat hij doet. Het wordt alleen maar gevraagd. Ja. Je reist van A naar B en daarna weer naar C. Of naar, en, en dat wordt vastgelegd. Ja, ja oké, okay, Joost iets Diemann... Je vastlegt van met wie je belt. Er wordt niet vastgelegd. ...waar je het over hebt, alleen met wie je belt. Precies, het wordt ook al Dat zwaar overdreven. Ook? Ik ga naar die Tweede Kamer toe, Gerard. Dat wil zeggen naar Gerard Schouw. Luister, blijf luisteren. Gerard Schouw is aan de lijn, Tweede Kamerlid voor D66. Goedenavond, Gerard. Goedenavond, Joost. Gerard, ik weet niet of je meegeluisterd hebt, maar... Het... Zeker. Oké, okay, want wat Joost net zegt is wel waar. Hè? We, doen het, we doen het nooit goed. Als je een kleine groep volgt, ben je aan het, uh, aan het discrimineren. Doe je het groot, zoals opstelte wil... ...is het ineens van onze aller privacy, tante Truus... ...naar krankenaria mag niet worden, worden, worden, worden gemeld. Wat zeg jij daarop? Nou kijk, eh, privacy speelt natuurlijk een, een rol en niet voor niks staat in de grondwet dat eh, iedere Nederlandse burger recht heeft op het eerbiedigen van zijn persoonlijke levenssfeer. Nou, dat ja. klinkt een beetje wegstatig, maar dat betekent dat de overheid heel zorgvuldig moet omgaan met het verzamelen van persoonlijke gegevens. Ja, maar Geert, ja. dat betekent ook dat ik recht heb op een vrij bestaan zonder terreur, toch? Dat ik, dat ik mag hopen dat ik niet word, word, word omgebracht door een jihadist die zichzelf opblaast in een of andere winkelcentrum. Zeker, dus het is ook ontzettend belangrijk dat we die uh, haatreizigers goed in beeld uh, krijgen. Alleen het punt is nou even net dat het voorstel wat opstelte doet... Hè, mm -hmm. om zo'n vakantieregister uh, aan te leggen eigenlijk een ongelooflijk dom voorstel is. Mm -hmm. Want stel, je bent een jihadreiziger... en je weet dat we zo'n heel kostbaar uh, vakantieregister hebben aangelegd in Nederland... Nou, dan stap je toch gewoon op het vliegtuig uh, in Brussel... Of uh, in, uh, in Berlijn. Ja. Of je gaat uh, met de auto naar zo'n uh, land. Dus je gaat over land en je maakt niet gebruik van het register. Dus dat laatste, woorden, wacht even. even hè. Dat is laatste. Lek nee, lekker als een bandje. mandje. Maar Gerard, jullie denken als zo'n pan-Europees, als d 66 Dit is nou net iets wat je inderdaad heel Europa moet dit gaan doen. Ja. ja. Alleen als heel Europa dat niet doet. Want het is al eerder uh, besproken ook in uh, Europa. En nou, veel Europese landen zeggen dit... van ja, maar nee. dit is een systeem wat eigenlijk niet goed werkt, dan ja. moet minister Opstelten niet zo eigenwijs zijn... om in zijn eentje te zeggen van nou, maar wij gaan dat in nee, Nederland wel Ik ben wel een beetje doen. eens dat we een keer goed moeten gaan stemmen bij de Europese verkiezingen. Niet allemaal op D66, maar goed, dat is een persoonlijk stemadvies. Uh, maar maar ik geloof juist wel dat landen die kant op willen. En die worden inderdaad tegengewerkt. Maar als je het zou doen, als alle landen in Europa dit zouden, het vakantieregister zouden instellen... dan wordt het een knap stukje lastiger voor potentiële jihadisten om hun slag te slaan. Ja, maar er zijn heel weinig landen in Europa, want die discussie is al gevoerd, om zo'n vakantieregister uh, aan te leggen. Dus daarmee is het zo lek als een mandje. Ja. Het tweede argument is, het tast de privacy aan. Want uw vorige gast, uh, die had het er net eventjes over, dat hij zei, ja, elke Marokkaan die naar Turkije afreist, ja. die zou je eigenlijk achter de broek moeten zitten. En ik proefde een beetje door de radio heen, Joost, dat ja. jij er ook van schrok. Ja, dat heb je uh, wel dat, goed dat gehoord. Gaat dat, nog heb je... al, dat gaat nee, dat nog heb je een goed beetje gehoord. ver. Dat vind he, ik ook. En dat is ook met zo'n gisteren. Nou. Wat je eigenlijk doet is iedereen een potentiële verdachte maken. Nee, Gewel, juist niet. He, juist weet... niet. Nee, vind jij dat jij een potentiële verdachte bent? Als jij bij Gerard Schouw vliegt naar Berlijn... er staat een vinkje aan achter de naam Schouw Berlijn maart 2013. Wat is nou, dat? De overheid heeft dus niks te maken... Met ja. uh, het feit waar ik naartoe reis, uh, wat ik eet, uh, wat ik drink, uh, met wie ik s'avonds uh, uh, televisie kijk, heeft de overheid niets mee te maken. En onder het mom van terrorismebestrijding zie je dat de overheid, lees opstelten, alles van je wil weten. Nou, nou, uh, gelukkig zijn er partijen zoals deze, ja, 60, die, zijn er. die en... zeggen van. ze moeten alleen niet... opstelten ja. helemaal niks mee te maken. Nee. En er zijn veel effectievere methoden om die gaan. Nee, ik ben ik ook benieuwd naar welke. Nemen. Maar goed, we moeten even de laatste minuten gebruiken voor nog wat discussie. Maar Gerard, je zet ons weer wel aan het, uh, aan het denken. Laat, laat ik dat zeggen. Uh, goed om je gesproken te hebben. Gerard Schouw, opponent uit de Tweede Kamer voor deze 60, dank je wel. En ondertussen loopt Twitter ook helemaal vol met Hans Meekamp onder andere. Die zegt, eens, ben wel blij dat we het door Edward Snowden nu ook weten dat het gebeurt. En Jacoba Roeleveld, of Jacomina, heet ze, oneens privacy van allen mag niet geschonden worden voor honderd wannabe puberterroristen. Ze wil geen totalitaire staat. Uh, Rijk Prosman uit Leiden, of Linden, goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo. Ik uh, ben met uh, nou, Ik ben het... Uh... Ik ben het ermee eens dat het echt ontzettend moeilijk is altijd om de juiste balans te vinden in ja. het verzamelen van informatie en uh, privacy. Maar uh, toch wel één heel groot bezwaar tegen het uh, uh, ja, zoveel mogelijk verzamelen van informatie is dat uh, al deze de systemen van de overheid toch al veel aan elkaar zijn gekoppeld. En voordat je de erging hebt, dan zou je straks moeten gaan bewijzen... dat je onschuldig bent, in plaats van dat je schuldig bent... van een ja. bepaald misdrijf of wat dan ook. Maar, gelukkig, le ja, wel maar, maar Rijk, gelukkig leven we niet in Mali. Er is hier ook nog iets als een rechtsstaat wat er, wat er voor doorgaat. Uh, en dat daar daar betekent toch dat je in ieder geval... op zijn minst een hele duidelijke bewijslast tegen je moet opbouwen. Wil je überhaupt voor strafvervolging aan meekomen? Ja, want ik denk dat we uh, in de toekomst... dat uh, de, die verzamelde informatie steeds zwaarder gaat wegen ons bewijs nog. Nou, ik hoop het. En uh, daardoor, en daar nou, ja, ik ben het mee eens dat het gaat om terroristen. Juist. Maar ja. uh, niet, niet op het moment dat die data ook moet worden Nee, creëren, die nee, nee. gemanipuleerd kan, nee. kan worden. Ja. En dat, dat zijn hele enge dingen, die, uh, ja, die, waarvan ik, ik denk dat het in de toekomst nog best wel ongeveer meer gaat gebeuren. Ik snap wat, wat je bedoelt, het gevaar dat jij ziet uh, dreigen. Dankjewel, uh, Rijk, mer merci. Uh, Frans, Frans Blom uit Krimpen. Goedenavond. Hallo? Ik vond ook even reageren, ik ben het niet eens met je stelling. Ik vind dat opstand eerst maar eens moet beginnen met een wet te maken. Dat die gasten die daar naartoe reizen en terugkomen... Nederlandschap moeten inleveren. Geen stemrecht meer, word je dan bij een overtreding gepakt... gelijk naar het land van herkomst. We moeten niet gaan zitten, als ze terugkomen. Kijk, dat is, dat is volgens mij ook iets wat is voorgesteld, dacht ik. Uh, die nationaliteiten innemen en intrekken en ook uitkeringen enzovoort. je gaat er ook van ver in. Frans, daar ja, wordt. je... Ja. Als het alleen daarover gaat, dan ben ik voor. Okay. Maar niet om de reis vergeten. Want als kleine dadelijk, dan gaan ze naar Turkije... en dan zijn ze zogenaamd op familiebezoek geweest. Ja, nou goed, daar, daar hoor je, je niet, Muller, over. Daar zijn ook weer dingen tegen te verzinnen. Dank je wel, Frans, Frans Blom. Um, ja, ik ga nog even wat tweets van het tweede scherm plukken. Kasper, Noah zit op mijn mijn stelling reisgegevens opslaan. Prima middel tegen terreur. Eens als je een criminele organisatie ont, als ze onze reisgegevens willen weten, kunnen ze ook het systeem van de reismaatschappijen hacken. En Baselaar is er ook mee eens als het dan alleen maar informatie tegen terreur betreft. Nu is blijkbaar iedereen potentiële terrorist. Beller Ben Hofman zegt ze weten alles al van ons. Meneer Van Rest zit het eens en oneens. Je mag mijn laatste reis registreren, Joost. Maar het heeft geen enkele zin. En verkoopcoach zegt privacy in 2013 het is een illusie. Alles ligt al op straat. Dus in het kader van onze veiligheid. Een prima plan van Opstelten. Die zet een hekje eens. En Ron Loontjes zegt hekje oneens. Wat heeft Opstelten te maken met mijn reizen naar Brussel? Katmandu, et cetera. Ook waar ik brood haal. Dit tegen de wil van de Tweede Kamer. Dat laatste heeft hij zeker gelijk in. Want de Tweede Kamer steekt er een stokje voor. Geen reisgegevens. Die worden opgeslagen van ons allen. Daar liggen VVD en PVDA voor. Dit was hem alweer. Uh, het half uurtje stellingmakerij door uw persoonlijke roeptoeter Dank voor het luisteren. Dank voor het bellen. En natuurlijk het tweeten. Op deze zender gaat zometeen kunststof verder. Met daarin muzikant Mike Meijer zijn grootste levensvraag. Hoe verbind ik mensen met muziek? Het resulteerde in een cd-luisteraars en een boek getiteld Einzelgänger. Genger. Na het NOS nieuws van 7 uur hoort u daar alles over bij Petra Possel. Volg ons op twitter.com, apenstaartje, avondspis WNL of apenstaartje Eerdmans. Er kunnen altijd wat volgers bij, zeg ik maar. Morgenavond ben ik weer present vanaf half 7 hier op Radio 1. Fijne avond en graag tot morgen. Big Brother is Watching You. Anno 2013 is dit realiteit geworden. Op het internet worden onze sporen gevolgd. I wonder who's watching me now. Telefoons worden afgeluisterd en op straat worden we bespied door camera's. I always feel like somebody's watching me. In twee dingen, een week lang gesprekken over afluisterpraktijken, spionnen en privacy. Twee dingen. Maandag tot en met vrijdagavond van 8 tot half 9. Radio 1.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 Dit is Radio 1.